Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkemaan met het NOS-journaal. De Thaise regering heeft de oppositie een nieuw ultimatum gesteld. Vrouwen, kinderen en bejaarden krijgen tot morgenmiddag de tijd om het kamp van de anti-regeringsdemonstranten te verlaten. Het Rode Kruis is gevraagd hen daarbij te helpen. Eerder werd gemeld dat er in delen van Bangkok een avondklok wordt ingesteld. Maar volgens het leger is een avondklok buitenproportioneel en kan het averechts werken. De afgelopen dagen zijn bij gevechten tussen het leger en de roodhenden zeker 25 doden gevallen. Het vliegverkeer in Noord-Ierland en een deel van Schotland en Engeland heeft last van as uit de vulkaan op IJsland. Het vliegveld van Belfast is vanochtend dicht gegaan en ook enkele luchthavens in het noorden van Engeland gaan vanmiddag dicht. Het gaat onder meer om Manchester en Liverpool. De vliegverboden gelden voorlopig voor enkele uren. De luchthavens in Londen kunnen voorlopig open blijven. In Nederland zijn er geen problemen, zo zegt een woordvoerder van Schiphol. In Amsterdam wordt sinds vanochtend het vuilnis weer opgehaald. In Utrecht begon de reinigingsdienst gisteren al met het opruimen van de troep op de grote pleinen in de binnenstad. De vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikten vrijdagavond een nieuwe CAO voor bijna 200.000 ambtenaren. De familie van een ontvoerde Duitse bankiersvrouw looft 50.000 euro uit voor de tip die leidt tot de arrestatie van de daders. De vrouw werd woensdag in haar huis in de plaats Heidenheim in het zuidwesten van Duitsland ontvoerd. Sindsdien wordt met man en macht naar de bankiersvrouw gezocht. Vandaag wordt een bosgebied ten noorden van Heidenheim uitgekampt. De vier verdachten die gisteren zijn opgepakt op een zeilschip vol hash in de Waddenzee komen allemaal uit Nederland. Een van de opvarenden van het schip is een veroordeelde crimineel. Hij moet nog 850.000 euro boete betalen vanwege geld dat hij met misdaad heeft verdiend. Op het schip werd 3000 kilo hars gevonden met een waarde van 15 miljoen euro. Het weer zonnige perioden, maar tegen de avond vanuit het westen bewolking en kans op wat regen. Het wordt een graad of 16. Morgen enkele buien en iets frisser. Dit was het NOS Journaal. In circuit!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 Wat ik dan zo uh, bijzonder vond uh, van dit nummer Dancing Barefoot. Het is uh, live opgenomen in Dansé. Ja, uh, Mirko, uh, je zit me aan te kijken van wat is Danzee. Ik zal het even voor de Zandvoort de Zuid leggen. Zeg dat maar even. Dat ga ik nu zeggen. Oké. Okay. Dat is een grand café die zijn deuren onlangs heeft moeten sluiten. Oh, want ze maakten te veel lawaai ze verdienen niet genoeg. <laughs> nou, ze verdienen niet genoeg. Dat was het, was het laatste. In Zandvoort niet genoeg verdienen. Hoe kan dat Ja, nou? Toch is het zo. Ja. Nou, ik, heb, uh, ik, ik kom hier uh, vaak. Uh, hè, wat, uh, toen we hier binnenkwamen zat iemand... Uh, uh, een programma mee te doen. En die kom ik uh, vrij geregeld tegen in de Zandvoortse kroeg. Ja, ja. Ja, ja uh, maar. De kroegpaas van diezelfde, van diezelfde kroeg waar, ja. we, waar we dan ons kopje koffie dan om ja, 9 uur s ja. s ochtend... Dus Zegt nou, als je een goede Zandvoort uh, omkeert komt er altijd wel een knaak uitrollen rollen. Ja. <laughs> dus, oh, <laughs> het zijn ja, allemaal ja, van dat, dat, dat soort al, vragen. Ja, maar ja. dat is inderdaad een middenstandersjaar ja het blijft, maar het blijft ook gewoon ontzettend moeilijk. Ja. Maar ja, ik zoek in het principe inderdaad nog wel een plekje op te spelen in Zandvoort. Ja? Ja, we ah. spelen ook in woonkamers. Dus als je oh. een grote woonkamer weet, komen we komen graag een keertje langs om muziek te maken ah, natuurlijk. Ah. Ja. Nou, bij deze heb je de oproep uh, geplaatst. Ja, ja, ja. <laughs> dus... een grote woonkamer gezocht. Of gewoon een gezellige kroeg. Ja. Maar in de woonkamer kun je inderdaad gewoon, gaan de mensen nog even lekker zitten luisteren. Weet je. Ja. Dan neem ik wat uh, akoestische vrienden mee. Ja. En dan gaan we, gewoon een, uh, gaan we gewoon een optreden verzorgen voor ja. de mensen. En dan zetten we gewoon een pet neer. Dus als ze het helemaal niks vinden, dan gooien ze er niks in. En als ze het leuk vinden, dan gooien ze die, gooien ze die knakel in. <laughs> ja. En anders ja. regelen we nog een paar stevige kerels die ja. iedereen omkeren. Ja, ja, of of hè, dat ze dus niet de uitgang zo maar kunnen passeren. En de ja, ja, ja, open ja, ja, schaalcollectie. Ja, precies, precies <laughs> ja, ja. zoiets. Dus uh, ja. ja hoor, we zoeken nog een woonkamer. of een leuke Wat wel woonkamer. heel leuk is, want je haalt het aan. Live spelen in een, in, een, in een woonkamer. Ja. Het gebeurt uh, de komende tijd met een aantal Nederlands bands die dat gaan doen. Ik heb het al gedaan hoor. Ja? Ik heb het vorig jaar gedaan met ja. het Traveling Tunes. Oh. Daar ben ik gisteravond mee in Oosterhout geweest. Dat ja. zijn uh, twee bevriende singer songwriters ja. En dan doen we het zo dat niet ieder zijn eigen dingetje doet. Nee. Maar dan zitten we tegelijkertijd op het podium. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld een liedje speel, dan speelt de gitarist speelt mee. En, uh, en er wordt mee gezongen. Dus we zijn eigenlijk, dat wisselen we een beetje, een beetje af. Soms doe je een liedje alleen, maar meestal doe je met z'n drie liedjes. En dan doen we van elk doen we dan ook gewoon een paar liedjes. Ah. En dan krijg je een soort van hele leuke wisselwerking lijkt me heel erg bijzonder. Dus, uh, dat hoop, je, je de dat grote je dat... woonkamer. N nee. <laughs> nee, dat, uh, helaas, dat gaat niet lukken. Maar over, over knaken en omkeren gesproken. Ja. Ja, oh, ja. die single van jou, hè. Kijk, want, kijk ja, nee, ja, want, want ja, over de middenstand, ja, dan kom je automatisch uit van je moet wel wat kopen als je de ja, middenstand te houdt. Ja, het is moeilijk inderdaad. Het is moeilijk, hè? Iemand zei ook inderdaad, het is een perfect nummer voor deze tijd vanwege de crisis. Zo kun je het ook zien. Ja. Ja. Maar er zit wel weer, jouw kennende zal altijd wel weer een positieve ondertoon weer. Het is dus heel vrolijk lied. Het is <laughs> heel vrolijk lied. Nou, laten we maar gaan luisteren. Hier is uh, Mirko nog een keer, maar nu met zijn single. De nieuwe single. De nieuwe single. Kijken, kijken. Niks komen. Kijk, de tijd van het jaar. Knop tegen een vitrine, hele zooi op de grond. Wie gaat dat betalen? Je maakt het weer te bond. Kijk, kijk, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk, en doe je net je te maken.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 Na na na, na na na na. Ziek, zwak en misselijk ligt dagen in mijn nest. Alle Donaldukjes ken ik al, ze hebben rondjes als de pest. Tel, tel, tel, cel, wat scheidt zich van die troep? Maar dat juffie op tv, wie weet wat ze roept? Rijken, kijken, niks kopen. Wat leuk is, is dat Mirko ook een beetje een fan is van Bruce. Nou, dat nee, treft. Zo, de ja, <laughs> ja uh, dat zijn er meerdere, ook hier in dit dorp. Um, uh, voordat we bij jou uitkomen, <laughs> ga ik eerst even, dat, uh, even inleiden, want anders dan weet uh, bijna niemand uh, waar het over gaat. Uh, we hebben in dit dorp een fysiotherapeut die eerst bij de honkbalploeg zat. Dat was Maarten Koper. Vervolgens uh, is hij een paar keer uh, met de honkbalploeg uh, naar de Olympische Spelen geweest. Daar trof hij dan een Amerikaanse honkbalcoach aan. En ja, dat was ook een Bruce Springsteen fan. Dus het werd, uh, over en weer werd er uh, uh, gegevens uitgewisseld. Uh, Ik ben zelf met Maarten ooit naar een uh, fanclubdag van Bruce okay, Springsteen geweest okay. in Amersfoort. Dat ja, ja, was ja. ook heel erg uh, bijzonder. Maar deze man weet ook zelf verschrikkelijk veel. En ja... Uh, uh, nu, uh, nu we het er toch over hebben. Ja... Laten we dan ook zo direct uh, nog maar een nummer van Springsteen ja, pakken. Maar hij doet ook heel veel hè? Bij, bij mensen, denk ik. Oh, hij doet Ja, ja, ja, precies. Ja, het, is, het, is, het is een soort van combinatie in zijn liedjes. Ja. De combinatie van hoop. Ja, dat is... Ja, en, en, en in principe uh, uh, schrijft hij heel erg realistisch. Dat het inderdaad gewoon dat het, dat het heel erg slecht kan gaan. Ja? Dat het niet altijd zonneschijn is en dat soort dingen in het leven. Maar aan het einde van het liedje, als je dan vaak luistert... dan staat hij altijd bovenop die heuvel en hij gaat gewoon door. Ja. En ik denk dat dat inderdaad is, zeg maar die, die figuurlijke schop onder de kont. Staatssecretaris Frans Timmermans, die zei dat ook nog een keer. Wat? schop onder de kont? Nee, hij had het over Bruce Springsteen. Okay. Bij een van de programma's, weet ik niet meer waar. Ja, ja, ja, ja, en die ja. had het precies, wat jij nu net zegt, zei hij dus ook. Ja, ja, ja. En het gekke is, uh, Maarten Koper zegt het, dus de fysiotherapeut van ja, dit dorp. Ja. Maar onze burgemeester Niek Meijer, zegt het ook. Ja, maar het is, ik, ik, als ik een liedje schrijf, niet dat het altijd lukt, dan zet ik heel groot boven mijn vel. Ja. schrijf ik bijvoorbeeld van Waar gaat het over? Met grote koeienletters en daaronder zet ik universeel. Ja. Het liedje moet universeel, universeel zijn. zijn. Het moet mensen aanspreken. Is dat ook bij jou dan het geval als jij een liedje aan het schrijven bent? Dat het toch enigszins universeel moet zijn? Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik, wel. ik bedoel, uh, mijn liedjes gaan over vriendschap, die gaan over drinken. <laughs> Ik heb ja. een liedje op de cd staan dat heet Bevrijdingsdag. Kijken, ja. uh, kijken, kijk, niks kopen. Is een Hollands begrip. Ja. Uh, weet je, wel, stappen met vrienden in een vage tent. Ja. Dat is een Hollands begrip. Uh, weet je wel, ziek zijn en in bed liggen. En een Donald Duck lezen. Ja, dus mean, dat, doe, is, dat doe jij? Dat, dat, nou nee, maar dat, <laughs> komt voor, dat komt in het liedje. Ja, weet ja. Je, als je ziek bent en je voelt je rot. Ja. Of zo, weet je wel. En, uh, ja, dat, dat, en als, het dan bijvoorbeeld, als ik dan naar zo'n tekst kijk en dan denk ik van... Nee, is het te moeilijk. Dan verfrommel ik het en dan gooi ik het weg. Ja. Zo is het. Ja, maar zo over gesproken. Maar Freddie Mercury van Queen. die, ja. die, die, die deden niks anders. Hè, die die maakten gewoon het liedje hem dan maar af. En die zeiden van. Ja, een liedje is een liedje. Je gooit het weg. Als het niet meer goed is, dan flik je het weg. Ja, zo ja, zo ja, zeiden, ja, ja, zeiden ze ja, het al. Kill ook. Your darlings. Ja, sinds Ja, klopt. Nou, ik heb, darlings, ik heb ja. een liedje liggen al. Ik denk sinds 2004. Ja. Het refrein is voor mij perfect. Ja. En het gaat over een schaatsbaan. Een ja. schaatsbaan is de plek waar dromen ontstaan. Ja. Maar ik krijg die coupletten niet af. Dus het ligt er nog steeds. Ja. En het moet komen. En het komt ooit. Ja. Weet je wel? Hou maar rustig, gaan. rustig aan. Rustig ja, aan. Ik begrijp wat je. Wat je want ja. dat, dan komt mijn schrijversbloed uh, ook een beetje ja. naar voren. Uh, parkeer het maar rustig. Ja, oh, op ja, een, gegeven ja, dan. Dat, uh, op komt een gegeven moment vanzelf. komt dat vanzelf. Ja. ja, nogmaals, ik zet erboven. Universeel. een nou, schaatsbaan doet, en dat is uh, heel goed. een schaatsbaan in Nederland. Ja, hallo, uh, hallo. Elk dorp heeft een schaatsbaan. Bijna elk dorp, ja. Juist. En al, als we het niet hebben, dan laten we wel in een of andere weiland onderlopen. En, en daarom moet je ook nooit liedjes maken die gaan over bijvoorbeeld Amerikaanse dingen, omdat je Amerikaanse liedjes zo leuk vindt. Want nee. dat zal nooit aanslaan, want mensen begrijpen dat niet. Nee. Je, ik heb ook altijd zoiets van, ik wil ook geen liedjes maken over fietsen. Kijk, nee? je moet, Bruce Springsteen schrijft heel veel liedjes over autorijden. Ja. Ik vind autorijden leuk. leuk. Ja. Maar het is niet dat universele gevoel in, Amerika, of in Nederland... wat de Amerikanen hebben met een auto. Ja. Dus ik schrijf geen liedjes over autorijden. Nee, Dat doe ik niet. Ik bedoel, het zal er wel eens een keertje in voorkomen het, een auto. Zou het over schaatsbanen moeten gaan? Uh, over uh, ja, fietsen? Zei, ja, de HEMA. Ja. <laughs> Bijenkorf misschien? Nee, Bijenkorf niet. Is dat weer te? Ja, dat is terug. Nou, te. uh, uh, nog iets in het Nederlands voetballen op zondagmiddag? Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Uh, of uh, ik heb ook nog wat dingen inderdaad liggen over. Uh, maar dat ben ik ook nog steeds. Uh, Meubelboulevard doen? Is niet nee, helemaal een. Uh, vind is uh, uh, iets uh, te flauw. Ja, misschien ja. dat er op een gegeven moment iets heel erg geniaals te binnen schiet. Ja. Maar uh, ja. Dus er is. Er maar is gewoon... Kijk jij dan ook echt naar van. Wat, wat is nou. Molens? Nee, maar ik zou dan wel bijvoorbeeld eerder zeggen wind en regen. Ja, ja. Er zit één nummer op mijn repertoire en dat, houdt, dat betekent wie houdt de regen tegen. Maar dat is dan meer een soort nummer... wat gaat over al dat geoude hoer... wat over je heen komt... Mm -hmm. door politici en andere soorten mensen... En, uh, ik voel met je mee hoor. Ja. <laughs> Hier in het dorp en ik we dan op... weer ja. hout de regen tegen. In de ja. zin van alsjeblieft zeg stop met dat geoude hoer. Ga ja. eens nu... wat doen. Ga ja. eens wat doen. En ik heb nu een liedje geschreven over de verkiezingen. Ja. Maar dat ga ik niet uitbrengen. Maar ik speel het wel af en toe. Ja. En dat heette De Tovenaar. De Tovenaar. Ja, en dat is dan inderdaad een liedje over hoe een persoon de mensen kan betoveren. En zegt van gooi de waarheid maar weg. En geloof alles wat ik zeg. Ja, maar zo werkt het niet. Ja, maar dat gebeurt dus op het moment wel. Dat is het beangstigende. Ja. Maar draai maar lekker even Bruce Springsteen, joh. Ja, My Hometown. Ja, ja inderdaad. Ja, zullen we dat maar eerst ja, doen? Hier is Bruce ja, nog een keer met My Hometown, inderdaad. A lot of fights between the black and white There was nothing you could do to cars. Van Bruce Springsteen. Het uh, bracht de tijd op uh, drie minuten voor half twee op deze zondagmiddag. En uh, ja, ik, ik heb me wel een, een hoop plezier hoor uh, met je Mirko en koop vandaag. Dus, Mooi. Uh, ja. Mooi. <laughs> ja. Uh, ondanks uh, dat er ook uh, over hele serieuze dingen wordt uh, gesproken. Zit er ook nog uh, absoluut uh, de kwingslag uh, en de ja, vrolijkheid altijd, in. Altijd. En da dat moet ook wel. Want ja. anders dan uh, houdt geen mensen het denk ik. Nee, daarom de denken ze dat ze naar een kerkdienst zitten te luisteren. Ja, in plaats ja, van ja, naar een gezellige ja, ballenuitzending. Uh, we moeten niet stikken. Nee. <laughs> we, <laughs> we moeten niet stichtelen. Ik regelen. Dus gisteravond ook hoor. Ja? Dan vraag ik het laatste nummer. Dus dat bruiloftsnummer wat we eerder ja? rijden. Hou vast. Ja? Dan vraag ik altijd, eigenlijk al tijdens de hele tour. vragen van, uh, Zijn er nog mensen die morgen naar de kerk gaan? Ja. En we hebben een hele tour erop zitten inderdaad. En er ging één, ging de kerk schoonmaken. Die hebben we dus maar niet meegeteld. En van de, gisteravond was er één mevrouw die om half tien naar de kerk ging. Dus die is vandaag naar de kerk geweest. Toch? Ja. ja. Nou ja. ja, in Nederland moet dat gewoon kunnen. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ook universeel. Ja, universeel. We ja, hadden we over. hadden het over. Ja. He? En de aanleiding was Bruce. Ja. Uh, Bruce uh, Springsteen, die maakte natuurlijk de, de, de songs voor Amerika. Ik zei uh, eigenlijk net ook al van, is hij het geweten van... Uh, van ik weet ja, niet of ik je dat, dat tijdens de, de, de uitzending ja, zei, maar goed. Ja. Uh, het geweten van Amerika. Want ja. ik heb wel eens langzamerhand het idee dat hij inderdaad een beetje het geweten van Amerika is. Of tenminste van de, de gewone man. Laat het anders. Ja, nou ja... Van, voor ons waarschijnlijk wel. Zoals ja. wij, op de manier waarop wij naar, naar Amerika kijken. kijken ja, ja, precies, maar. Dat denk ik wel, ja inderdaad. Ja. Uh, want ja, uh, Bruce uh, maakt van zijn hart nooit echt een moordkaal. Nee, hij heeft zichzelf ook regelmatig bijzonder impopulair meegemaakt. Ja. En het, het mooiste verhaal is eigenlijk nog uh, altijd... Uh, Born in the USA. Ja. Uh, toen dachten uh, de Republikeinen, dat gaan we pakken. Ja. En toen zei ja. Bruce, ah, ah, dat ah, ah, gaan dan we dan dus even mooi niet doen. Nee, nee, <laughs> nee. precies. Nee. Van, ze hebben naar het verkeerde liedje geluisterd. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Want uh, hij had er een hele andere bedoeling. Het uh, ja, stigma kom je dan ook weer niet vanaf. Hè? Nee, nee, goed. Uh, twee nummers van Bruce. Uh, daarvoor hadden we een nummer van jou. Kijken, kijken, niet ja. koop. Maar nu hebben we er weer een staan. Sorry ja, nee, luisteraar, ja, ja gaat weer een liedje van me draaien. ja nou, <laughs> maar, dat, maar dat is de reden ook waarom Zoveel we je hier, hier hebben. Ja. Um, want jou, uh, jouw songs, je zegt het al, hè? het moet universeel zijn. Ja. Het, de, de Nederland, Nederlanders moeten zich er ook voor een flink deel in herkennen. Ja. Um, nou staat er hier bijvoorbeeld op, de, op deze cd bijvoorbeeld ook Van de Valk. Ja, klopt. klopt. Uh, je hey. vertelde net uh, tijdens uh, My Hometown van Bruce, uh, vertelde je van... Ja, hè? Dat ging, vroeger ging je. Of, vroeger ging je, je uit, echt uiteten uit eten. in Van der Valk. Ja. Ik denk dat ze het nog steeds doen hoor. Bij de, bij de snelweg naar ja, Den Haag ja. heb je zo'n hele grote ja. over de snelweg heen. Ja. En uh, dan stapt je inderdaad met papa en mama stapt je in het cadetje of in de Simka, <laughs> ja, weet je wel? Cadetje en 1100. Simka, ja inderdaad. Ja. ja, wij zijn van dezelfde generatie. Ik ben van 66 en jij bent ietsje ouder. Uh, nee. Nee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik ben ietsje jonger. Je bent ietsje ik jonger. Ik ben ietsje jonger. Top maar wel. inderdaad, de Simca 1100 Ja, en ja precies. Ja. En dan stapten mijn ouders in die wagen en mijn vader ging dan roken en dan bleef de raam ook dicht, want in de jaren 60, ja, je bent iets 70 was ja. ramen was <laughs> roken nog gezond. Hè? <laughs> ja, ja. Grote <laughs> dus sigaren erin. Ja, ja, ja geweldig. van een valk En dan ging je daaruit uit, ja. uit eten. En het liedje is ook gedraaid na het uh, overlijden van uh, Gerrit uh, van een Valk. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst dat nummer uh, toch even, draaien, to want, even draaien. Ja, stiekem even draaien. Ja, en okay. daarna komt dat, uh, dat andere nummer eventjes voorbij. Ja, over uh, de universele voorbij. gevoelens gesproken. Ja, okay. ja want uh, dit is iets van de jaren 60-generatie. Dat zijn wij dus. Ja. <laughs> dat zijn wij dus. Ja, maar ja, goed, uh, wat, wat, wat, wat maakt mij nou uit? Ik bedoel, uh, je bent zo oud als je voelt. Maar ik vind het wel leuk om, uh, om dat Terug. Okay. Want je, het beeld wat je schetst is ook inderdaad vrij herkenbaar. Ja, ja, ja heel ja, vrij herkenbaar. Ja, ja. Hier is die van de Valk. Mijn ouders maken ruzie. Net na het voorgerecht. De halve zag niet weer mee van het vrije worden gevecht Mijn vader doet duur En de ober die speelt mee Uit eten bij Van der Valk Net niks, maar altijd veel Als ik ooit echt geld verdien Leven als een koning, genieten als Geld verdien ze mij je nooit meer De oude station, zijn vader loopt langs de kant. Het begon op klompen, bij Rijswijk in de buurt, als posthoorn op zijn nieuwe stekkie, sloffen vol met vuur. Zaterdagmiddag, voetbal, links bij Koppen. Alledaags mooi feest en daarna kan die ingesneld. Cola in je handen, overwinning weer op zak. Alledaags, mooi weer en daarna, kantine gesneld, whisky, cola aan handen, deze is hoor, zegt de trainer, ooit wordt alles anders, maar niet zoals je. Twee seconden stil, maar dat had uh, te maken met het uh, zoeken van de track tussen Van der Valk en dit nummer. Dit hele mooie speciale nummer, zaterdagmiddag Mi voetbal, staat ja. nog bij mij ergens nog op uh, mijn USB-stick voor koorstrik tussen haakjes. Ja. Mooi gedragen nummer trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zijn ouders uh, en zijn broer vinden het ook een bijzonder nummer. Ja? Ja, zijn, ze zijn er heel erg blij mee. Dat, dat jij dat, dat, dat gedaan Dat brengt hem hebt. zo natuurlijk niet terug dat nee. het is logisch. maar ze het, vinden het... Uh... Het maakt het een beetje aangenamer door en... Ze hebben me een briefje gestuurd. Uh, ik heb toen op een gegeven moment, uh, voordat het lied op de cd kwam, ja. heb ik ze eerst een briefje gestuurd. Ja. En ik heb een briefje van ze teruggekregen dat ze erg blij waren met het lied en dat ze het heel erg mooi vonden. Ja. En daar had ik ze daarna dan... Uh, Want even daarop inhangend naar de actualiteit van vandaag de dag. Uh, dat verhaal van dat jongetje van negen uit Tilburg die, die Vliegramp ja. zomaar heeft ja. overleefd. Ja, ja, ja. ja. Dat is ook zoiets. Ja. Ik, uh, Je krijgt ja, nog een hele zware tijd. En dan dat... heb ik het niet alleen over het feit dat, uh, dat hij natuurlijk moet leven zonder zijn ouders en zijn broertje. Ja. Maar dat iedereen de komende twintig jaar aan hem gaat lopen trekken. Ja. Oh, jij bent toch, oh jij bent toch die van? Oh ja, jij bent toch die ja, van. Ja. Die jongens zal nooit meer een normaal leven krijgen. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar aan de andere kant uh, zitten, uh, bedenk je ook van: uh, Ja, het zou zomaar uh, zijn van. Er zit misschien ook meer tussen hemel en aarde van waarom hij juist degene is die het overleefd heeft. Ja, ja, dat weet ik niet. Dan zitten we weer dat een beetje op het spirituele ja, vlak natuurlijk. Ja, precies. Daar komen we wel achter als we zelf richting heen <laughs> gaan. Of wat daar ook <laughs> ja, mogen zijn. Ja. Goed, maar het, het zou zomaar kunnen dat je hier ook misschien. Uh, een, ja, het, het zou zomaar iets universeels kunnen zijn. Want heel Nederland weet nu wie dit jongetje van negen is ja, uit Tilburg. Ja, ja, ja. precies. Precies. En dat je daar een uh, liedje over zou kunnen, kunnen maken. Het ja, zou kunnen natuurlijk. Weet je, het is, inderdaad, het is inderdaad, het moet je binnenvallen. Ik heb ja. nu wel bijvoorbeeld een schets liggen van, uh, van een liedje uh, van een meneer die aanwezig was bij uh, de, ik noem maar even de ramp in Apeldoorn. De mm -hmm. aanslag in Apeldoorn. Ja, is ook iets in en, het collectief geheugen. Ja, ja, precies. Maar dan uh, uh, niet iemand die het meemaakt, maar iemand die er gewoon bij is. En daar kun je dat natuurlijk ook, dat is ook zoiets van, dat, dat blijf je natuurlijk ook bij. Mm -hmm. Weet je wel, het liedje is niet, niet af en misschien komt het ook nooit af. Misschien laat ik het liggen en verdwijnt het in de laar, misschien uh, verschijnt het wel. Yeah, het, op een gegeven moment moet er ook gewoon een zin of een klik in je hoofd vallen. En bij uh, het liedje van Cor Strick was dat uh, de zin van ooit wordt alles anders, maar niet zoals je had verwacht. Yeah. Omdat uh, zo'n jongen was, was, wilde heel graag bij de commando's, wilde heel graag militair worden. En uh, ja, is dan inderdaad aan het einde van zijn eerste missie gesneuveld. Mm. En ik ben nu ook bezig met een Amerikaan... Mm -hmm. om samen een lied over Afghanistan te maken. Toch? En dat heet uh, Ik ben jouw zoon. En dan kan de Amerikaan zingen I am your son. Mm -hmm. En dat mensen daar bijvoorbeeld ook over nadenken... dan gaan we dan weg uit Afghanistan. Maar de zinsnede Ik ben jouw zoon geldt in principe... kun je ook zeggen tegen de koningin of tegen de minister-president... Of tegen de minister van Defensie. hey ja. luister waarmee je mee bezig bent. Ik ben jouw zoon. Ik ben een kind uit jouw land. Ik ben jouw zoon. Ja. Hou er even rekening mee. Ja. En dat kan die Amerikaanse jongen kan het ook zingen. I ja. am your son. Denk daaraan voordat je weer beslissingen neemt. Ja. Het Volk wordt weer zwaarmoedig, hè? Ja maar, <laughs> nou ja, maar goed. Maar je legt het heel, je legt het heel mooi uit. Oké. Okay. Dat, dat, dat op zich. Dus, en, uh, ja, en, en daarom denk ik, als ik nou ook dit, dit, uh, dit nummer uh, hoor van zaterdagmiddag voetbal, hè, ja. dan denk ik van ja. Uh, het is ook precies zoals je het omschrijft en niet om nou gelijk jou meteen in de loftom toe te steken maar uh, wat me opvalt is dat, er, dat, dat je dus uiteindelijk dan toch een beetje precies dat, dat, datgene eruit weet te halen wat, wat nou net die, die, die, ja, bij, bij een hoop Nederlanders, denk je, oh ja ja, oh ja, oh ja. ja, ja, ja. Eerst het oh ja denkt, gevoel. Ja, eigenlijk ja, dat, noem, dat, is, uh, dat is ook een goede, het oh ja, het associëren. Het associëren, dat, ja. dat, dat, dat, dat merk ik heel sterk uit uh, het, ik de tracks het. die ik, ik nu het. al... Ik doe, doe hard mijn best erop. Ik Ga gewoon ben door. Ben ben door. Zou ik het, strappen, het is uh, wat Barry Stevens ja. ooit zei, vooral doorgaan. Vooral doorgaan, doorgaan dankjewel. <laughs> ja, ja, ja. ja, nou ja, we, uh, je hebt nog een heel, uh, stapel uh, liggen ja, wat je nog uit je vakje had meegenomen. Dit, wat ik nu hier in de cd-speler heb zitten, dat... Heb ik een paar weken geleden. Dat was, dacht ik, de week voor Koninginnendag. In dat weekend. Toen ben ik naar Zwolle afgereisd. Wat moet Leuk ik daarom nou weer? Ja, het was ook inderdaad een hele mooie, bijzondere stad. Is het ook. Uh, maar daar huist Marianne Oldenburg. En die heeft een band. Mary had a little band. Niet Mary had a little lamp. Maar Mary had a little band. Uh, vorig jaar hebben ze meegedaan aan uh, de finale van de Grote Prijs van Nederland van 2009. En zij hebben het helaas niet gered. Maar wat ik een heel mooi nummer vind, en uh, ik denk als er een aantal mensen weten over waar ik het heb, dan zou ik eens even zeer beslist op YouTube gaan kijken bij het nummer Birds of a Feather. Want dat zit zelf verschrikkelijk mooi in elkaar. En daarom ga ik hem ook nu hier draaien bij deze Mary Marriott a Little Band met Birds of a Feather.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 Baby, I won't play out with you. I'm listen, to tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so weak in the place of house and I. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, I won't play out with you. All in the house. Baby. One thing, baby, I don't want you to know. Come on back and let's play with the little house so we can act like we did before. But come back and baby come. Come back and baby come. Come back and baby, baby, baby, I wanna play her with you. La la baby, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play house with you. Ooh. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, back, baby, ja, yeah, Elvis Presley was Elvis, dat. Ja, ja. Uh, vind ik ook heel erg leuk. Uh, daar waar het in zit, Prefabs, de Song That Influenced John Paul George. Oh, Ringo, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat was al uh, heel duidelijk uh, en degelijk. Uh... Voor Elvis was er niets, hè? zei John Lennon. Nee. Nee. Dat is niet helemaal waar, uh, natuurlijk. Nee, maar, maar ja, goed. Uh, Overigens, een heel erg leuk verhaal. Mijn oudste zus heeft ooit gewoond in de buurt van Liverpool. Op het schiereiland Ronde, en dat noemen ze de Wereld. En in haar straat woonden een, een, een, een, een John en een Paul. Dat waren dan een, een, was een homoseksueel stel. <laughs> maar het, het was echt waar. Ze, ze woonden geloof ik nog steeds in die straat. waar, waar ze, John Paul. En dan kwamen ja. ze wel eens in de kroeg binnen. En zeiden we need a George en a Ringo. <laughs> <laughs> Dat zijn ze dan wel. Ja. Dat is een heel leuk, leuk verhaal. Een soort uh, running gag. <laughs> ja, ja het blijft er altijd een beetje ja. in zitten. Ja. Maar ja, uh, als, je, als we, als we dit, dit er even bij pakken. Uh, het zijn ook, uh, ik bedoel... Het komt niet aanwaaien. Ook niet voor de heren John Lennon en Paul McCartney. Alles en, is werk. Alles uh, is al een keer eerder gevonden. <laughs> ja, natuurlijk. ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Nou ja, zij waren natuurlijk op hun manier waren ze natuurlijk uniek. Ja? Kijk, maar goed, dat was Elvis ook. Alleen in die tijd ging je er anders mee om. Ik bedoel, in de tijd van Elvis zong je gewoon liedjes van anderen. Ja. En hij vermengde inderdaad gewoon stijlen. Ja, en dat hebben de Beatles in principe gewoon doorgetrokken. Ja. Want dit was Baby Let's Play House. Ja, ja uit de Sun ja. periode. En wat jij ook zegt, hè? Van, van, dat valt me dan inderdaad op, maar dan heb jij het wel even uh, dat je het tegen mij zegt. Ja, gewoon een simpel gitaartje, basje, basje en, en voor de rest eh ja, ja, ja, voor de rest en helemaal dat, niks. En, maar de grap is inderdaad ook dat mensen dus inderdaad echt boos om dit soort liedjes werden. Ja. Woedend, omdat het zo'n ongelooflijk ongeschineerde bak was. Nou, moet je hoor, het is bijna klassieke muziek joh. Uiteindelijk wel. En, nou. weet je wel? en hetzelfde zeiden dus ze op een gegeven moment over uh, de, uh, de sekspistels. Ja. En als je daar nu naar luistert, denk je, dat valt allemaal wel reuze ja. mee. Ja. Maar het hele land stond gewoon op zijn kop. Tegenwoordig zijn we in shock als we Merlin mensen nergens op een ja, podium maar dat zien. Dat is en... ook alweer achterhaald. Nee. Oh, dat is, dat alweer is alweer achterhaald. achterhaald. Ja. Maar goed, die Merlin mensen maakt niet eens leuke muziek. Nee. Die, die maakt alleen maar muziek om te shockeren. Ja. Ja, dat, ja, nee. dat vind ik en ook wel. Dat binnen. is dan wel weer jammer. Kijk, ja. en dat was bij Elvis en bij de Beatles en bij, uh, bij de Sex Pistols was dat minder het geval. Of ja. helemaal niet. Nee. Alleen de grap is inderdaad van Elvis. Het is heel erg dubbelzinnig. Ja. Het gaat eigenlijk allemaal. Het zijn allemaal, bijna allemaal bluesnummers die gaan over seks. Ja. En uh, in die beginperiode is daar van heel weinig uh, gecensureerd. Later wel, maar de Amerikanen hadden niet eens in de gaten wat ze aan het censureren waren. Want liedjes over uh, uh, koeien die je gaat melken. Ja. In die tijd, ja, het was de, de schunnigheid en top. Maar uh, die brave heren hadden dat niet eens in de gaten. Ja. En Baby Let's Play House is ook niet zo'n braaf liedje. Het zijn allemaal vieze liedjes, maar ja. Nee. Dat hadden ze niet hoor. Nee. <laughs> nee. Het is heel aandoenlijk. Heel ja. aandoenlijk. Ik heb nog iets uh, klaarstaan. Uh, dat is van een uh, band ook hier uit de buurt. Is, ja, een kort nummer, maar wel heel erg leuk. Hier is We Copy Fire. This month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 Nu is hij er. We, ja. cook with, we cook with fire in the science industry. Uh, altijd heel erg leuk als je een optreden van die jongens meemaakt. Eh, Gunther gaat dan uh, met zijn witte jas achter zijn toetsen uh, zitten en dan ineens vliegen de aanstekers de zaal in. Want uh, ze uh, doen wat aan merchandise deze jongens. Oh, okay. Ja, ze, uh, ze, heel leuk. ze smijten met de ze merchandise. Ze smijten gewoon met, met merchandise. Ja, ja, ja. En, uh, maar ik, ik heb een beetje zwak voor uh, Voor deze dus Elke optreden zijn er een paar gewonden. Dat op zich ook een manier om nieuws te Weer optreden van uh, we, Industrial? We, wat was het? Nee, We Cook With Fire. We, dat is de naam van de band? Dat is de naam oh, van de sorry, band. Oh, sorry. Ik dacht ja. dat het een titel was. Nee. Science Industry is de titel van oh, okay. de Oh Oké, vandaar de aanstekers. Ja. Nog even, ze gaan een houtvuurtje stoken op podium. Ja, Zoiets, ja. ja maar wie Cook We. Fire ja, uh, hebben ze ook ooit nog eens een keer uitgelegd hier. Hoor. Maar goed. Okay. Uh, Mirko, het, uh, het zit erop. Twee yes. uur. Ja. Yes, yes. En uh, uh, ja, ik hoop dat je het aangenaam... Uh, Verdomme. Ik vond het een aangenaam verpoos Ik hoop dat de luisteraars het een beetje gezellig vonden. Ja, we hebben... Dat we het niet te bont hebben gemaakt. Nou, dat denk ik niet. Nee, nee valt toch wel mee? En als er nog iemand een gitarist weet die op een nieuw wil rijden naar Amsterdam, mag het. Ja. En we zoeken nog steeds een woonkamer of een café in Zandvoort om een keertje lekker te komen spelen natuurlijk. Ja, maar er zal uh, ongetwijfeld nog wel eens een keer... Uh, ja, dat ga ik dus nog even een paar keer onder de aandacht uh, ja, hebben. Ja, ja, dat is Zo'n live in your living room. Juist, ja, zo juist, juist. juist. Uh, Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. We sluiten met één nummer nog af. Ja, sorry voor jou. Ja, Bruce Springsteen. Ja. <laughs> ja zullen er al mensen, dat, zullen mensen die dat een lang nummer hebben, ja, maar die zullen dat niet erg vinden. Nee, in. dit is van de Seeger Sessions. En welke is het? Eyes on the Prize. Tot volgende week. Dag. <muchten> Had no money for to go that bad Keep your eyes on the prize oh, Hold on Paul and Silas thought they was lost Dungeon shook in the chains Come off. keep your eyes on the prize Sweet and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize. I hold on. I got my hand on a gospel plow. Won't take nothing for my journey.